De regeringsgezinde krant Saba schrijft dat vijf Kamerleden van de VVD, GroenLinks en SP met die schandalige beslissing Turkije hebben verraden. De Tweede Kamer besloot deze week om het bloedbad onder Armeniërs in het begin van de 20e eeuw als genocide te bestempelen. Het Kamerlid Kuzu van Denk heeft in een interview met de Turkse televisie gezegd dat hij de genocide vooral ziet als een stunt om zieltjes te winnen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.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 Het is de tweede grote vondst dit jaar nadat op 3 februari bij de piramide van Giza het graf was ontdekt van een voorname vrouw die 4400 jaar geleden leefde. Het weer, opklaringen vanavond en vannacht, minima tussen min 4 en min 7 graden. Morgen veel zon, in het noorden misschien wat sneeuw en hooguit 1 graad boven 0 en vanaf maandag nog wat kouder. Dit was de verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Feel all the pain Ik denk dat Rita Ora van de Droomvrouw verstoten is. Want Camilla Cabello, Camilla Cabello, wat een lekker wijf, zeg. Sorry, schat, als je luistert. Goedenavond, het is 7 over 8. Dat betekent maar één ding. Het is de tweede uur van de Euro Breakdown. We gaan straks beginnen met ja, de jongens tegen de meisjes. Thans, beginnen. Dat gaan we straks doen. We gaan ook nog ja, MC gaan we luisteren. We gaan de Euro wow. Breakdown luisteren. We hebben zoveel vette shit te doen. Uh, oh, Ik ben helemaal hyper, jongen. Wat een succes weer dit programma. Eigenlijk. Leuk hè? <laughs> Educatief. Nou, dus, dus, het is heel educatief, hè, ja, uh -huh. mm -hmm. Ik heb de dames heb ik nu ook aan een microfoon zitten. Uh, uh, dus ja, uh, dames, hebben jullie er zin in? Ja, hij doet het. Hij doet het. Ja, sowieso. Kijk. Dit is, dit is jullie debuut als, als Mario-sterro. En, en, kunnen jullie even vertellen, uh, kunnen jullie even voor de mensen die net pas inschakelen. Uh, wie zijn jullie en hoe gaan jullie de heren verslaan in Je Moet Het Maar Weten? Ik ben Cheyenne. En... Hm? Gewoon girl power. Girl power, oké. Okay. Oh jee, yeah, oh jee. Yeah. Ik word er niet echt zenuwachtig van. Als wij fijn. het zeggen, dan is het sexistisch. Dus ja, dat moeten we niet doen? Oké, okay. <laughs> dus gewoon girl power. Girls in control, girls on top. Who around the world? Girl. Uh, dat is. Huh? <laughs> ik ben onpartijdig, ik ben onpartijdig. Ik uh, weet niet wat die twee gaan doen. <sighs> Hier hebben ze vorige week nog een vraag over gehad. En ik ben benieuwd of ze dit nummer nu herkennen. Ja, ik, ik weet yeah. het wel. Ja? Fifty Shades Freed. Juist. Liam Payne, Rita Ora, Fifty Shades Freed. Straks meer your Breakdown, tot straks. been waiting for a lifetime for you, been breaking for a lifetime for you, wasn't looking for love till I found you, on the night, for love till I found you, oh. skin to skin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 de muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwoorden. is zaterdagavond, tussen 7 en 9. de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja, de Euro Breakdown. Het is 16 over 8, dames en heren. Dat betekent maar één ding. We gaan eens even bespreken. Wat voor gezellig we allemaal gaan doen. En of we er allemaal nog een beetje zin in hebben. Want we zijn net van de Siberische afstanden, uh, toestanden zijn we af. Ja. Ik moet eerlijk zeggen. Uh, I feel hotter than hot. Ja, het is uh, net Spanje. Maar ja, het, uh, het positief is wel. Het is wel binnen 10 minuten warm in dit hok. Ja, goed geïsoleerd. Dat is het. Ja, ja. ja anders had het niet koud geweest, maar oké. Okay. Ja, dat, dat, dat <laughs> is zeker waar. Hey, maar uh, zeg ik, jongens, we hebben een, een best nog wel gevuld programma. We gaan straks, natuurlijk, om half negen MC Volafel erin knallen. Dan, uh, ja, voor de nieuwkomers uh, die niet weten wie MC Volafel is, dat wordt hem. Dat wordt echt de maker van jouw avond. Zodra je die één keer hebt gehoord, wil je nooit meer anders. Geen ja. andere MC of rapper kan aan hem tippen. Rapper Josh is er niks bij. Ze noemen hem ook wel eens de grote groot broer en leraar van Eminem. Ja. Zeker, zeker, zeker, zeker, <lacht> um, Nou, het, het over even snel voor rapper hebben, want ik zie dat jij ook nieuws open hebt staan, Een Rapper Source die zou natuurlijk de uh, porno-carrière ingaan, de porno-industrie. <lacht> en dat is niet gebeurd, hè? Is, is dat niet Wat? Nee. Ja, hij heeft hij, toch zo'n... Nee, ja, zo hij pop-off video gemaakt, hij, maar die hij is er weer heeft, afgegooid uh, of zo. Hij heeft alles eraf gehaald. Oh. En hij is toch niet de pornscene ingegaan. Yeah! Huh? Let's go! <lacht> <lacht> nee, hij is niet de pornscene ingegaan. Maar nu even over iemand met klassen. Een songfestivalnummer van Ed Sheeran. Quinten, wat heb je voor me? Nou, Ik zal het even vertellen. Ed Sheeran heeft de helft van de hand geboden aan het Verenigd Koninkrijk om weer eens een su succes te kunnen oogsten tijdens het Euro-songfestival. Succes? Ja. De Britse zanger liet zich woensdagavond tijdens de Brit Awards ontvallen dat hij dolgraag de inzending van Engeland zou willen maken. Ik zou okay. graag een nummer schrijven voor het Eurovisie Songfestival. Kijk. Ik denk alleen niet dat ik ooit als zanger mee zou doen. Nou, dat kan. Ja. Maar ik denk ook niet dat de rest van Europa zou willen dat Engeland zou winnen... ...vanwege de geschiedenis en dat soort zaken. Ja, ja. Nou ja dat is een beetje... Uh, ...mosterd na de maaltijd, uh, dat, soort, dat soort dingetjes. Maar ja, uh, dus Ed Sheer die gaat meedoen, in ieder geval... ...die gaat een nummer schrijven voor het Songfestival. Ja. Kan hij dat niet voor ons doen dan, zodat we eindelijk een keer... ...weer kunnen winnen? Winnen? Gerard Joning is volgens mij de laatste geweest die hem echt gewonnen heeft voor ons. Is het erg dat ik dat even niet meer weet? Ja, dit is, dit, dit, dit, dit is dus even een test voor je moet het maar weten. Nee, maar ja, misschien zit het ook wel aan te komen, hoor. Dat Engeland wel weer even een keertje mag winnen. Want de laatste keer was in 97. Het is ja. alleen maar Oostblok wat wint. Ja. Alleen maar. Ja, Oostblok is het enige dat wint. Maar ja, het is natuurlijk ook echt... Voor zover ik het zie, gewoon zware vriendje politiek, Ja, ja. Hup, Zeker, zeker. Ja, dat, dat, dat is het zeker. Maar ja, dat, uh, ja zoals wij, wij, wij denken, allemaal dit als, als, als een, weer een onderdeel van Rusland of Rusland zelf. Go hell. Ja, dat denken wij. Go hell. Dat denken wij. Mm -hmm. En uh, jongens, het is nog steeds echt gewoon. Hey, baby, you look hot tonight. Ja, het is hier echt gewoon heel warm. Het is hier gewoon <laughs> heel warm meevallen. Ah, koud. Uh, oh ja. heerlijk jongens Zo'n knoppelbord met allemaal geluidjes Echt waar, Kind in de snoepwinkel We gaan uh, nog even lekker even een plaatje draaien uh, We gaan ons alvast even straks mentaal voorbereiden Want na half negen is het zover De dames tegen de heren De heren tegen de dames In je moet het maar weten uh -huh. dus, Geen idee Julia Michaels die weet het wel Want die mist mij Net zoals de schone bandiet Klima And that I was your bridal, So I could be close to your lips again I know you didn't call your parents And tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you with somebody else So oh, I guess that it's gone And I just keep lying to myself Oh, oh, oh, I can't believe it oh, I miss you, yeah, I miss you I miss you, yeah, I miss you So that way I can't forget your skin So I saved all the time Just to remind myself of how good it is I was cause I Ja, ze mist me nog steeds. Ze mist me nog steeds. Oh. Julio Michaels, Clean dit hoorde je net. We gaan alvast uh, toch maar even een proefrondje draaien bij... ...je moet het maar weten. Want de twee nieuwkomers kijken toch wel erg verschrikt. Um, om jullie even een, een beeld te geven van hoe je moet het maar weten uh, moet lopen... ...ga ik jullie even precies uitleggen hoe deze quiz werkt. De quiz je moet het maar weten is gewoon eigenlijk heel simpel. Je moet vragen beantwoorden en dit zijn vragen echt... Die moet, ...je moet het maar weten... Die moet er maar opkomen. Eigenlijk wou ik het Mike's Quizje noemen. Maar ja, Quintana Mobé wou dat weer niet. Hè. Maakt niet uit. Maar er zijn ook wat spelregels. Als ik goed gemutst ben... en ik ben in een goede buik... dan kan ik nog wel eens een, de punten verdelen... waardoor iedereen een half punt krijgt. En als je je antwoord goed hebt... dan ga je het volgende geluid hoor je horen. Quinten die is nu echt in volle paniek. Is hij iets aan het doen? Ik weet niet wat... Ik oh, wil het de telefoon het uitzetten dat ze niks horen. Oké. Okay. <laughs> dus even goed luisteren. Als jullie het goed hebben, horen jullie dit? Ik hoor hem. Ja. En als je het fout hebt, hoor je dit. <lacht> Simpel as dat. Zullen we beginnen met een proefrondje? Ja, doe maar. Even, even ja. proefdraaien. Even kijken. Ik ga hem letterlijk oplezen. Dus als er iets tussen staat waardoor je moet lachen. Sorry, ik lees het echt zo op. Mean motherfucker 50 Cent werd tijdens zijn uh, leven heel wat beschoten. Welk, in, uh, welk van zijn schiet, uh, schietpartijen. Uh, ja, hoe zeg je dat? Hij is een aantal keer beschoten, maar welk van zijn lichaamsdelen uh, is het meest bizarre deel wat beschoten is? Oh, god. Yeah. Ik hoor dat. Ik, volgens, ik heb het laatst nog gelezen. <laughs> ja. Ja, oh, ze, kent het, ze kent het al beter dan we. <laughs> Het is toch niet te geloven dat zij dit beter weten, jullie? Misschien wel, misschien hebben ze het wel. Maar uh, dus nog een keer: uh, 50 Cent is in zijn leven heel wat beschoten. Welk is zijn meest bizarre beschoten lichaamsdeel? Kunnen we een multiple gok ervan maken? Ik ja, wil een maar multiple gok, toch? Maar jij weet het? Als jij het weet mag je het zeggen. Als jij het weet mag je het zeggen. Oh, nee? oh, Oké, okay, we doen een multiple gok. <lacht> dit is ook even draaien. En ik maak altijd mijn eigen multiple gok antwoorden. <lacht> We doen uh, dus uh, heel simpel. Uh, 50 cent is beschoten. Welk lichaamsdeel is zijn meest bizarre deel dat ooit beschoten is? Is dat a. Zijn penis? Is dat b. Zijn billen? C. Zijn schoenen? D. Zijn tong? Ik zie aan de dameskant zie ik de hand als eerste omhoog gaan. Nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee, je vrouw was als eerste. De dag. <experimental> dus dit, dit is echt. Oh, vrouwen. Ah, oh, nee echt. Bouw die microfoon uit. Ja, we hebben het toch fout. <lacht> Lieve schat, zeg het maar. B. Jij zegt B. Ja. Ja. Jammer joh. Nee, nee, dat denk ik, nee, sorry. Dat, dat, dat is hem helaas niet. Dan mag ik, het is gewoon A. Gewoon zijn penis. <lacht> fout. Oh. Voor beide even, het was zijn tong. Oh. oh. Hè? <lacht> Hè? Ja. Als je, uh, hebben, jullie, hebben, jullie, hebben jullie zijn film wel eens gezien? Nee. Je moet zijn film zien hoe, hij, hoe zijn jeugd ooit zo begon is. Eminem heeft ooit zo'n film gemaakt en hij heeft ook zo'n film gemaakt. Dan zie je dat hij inderdaad beschoten wordt en hij heeft op een gegeven moment een spraakgebrek. Hij is, in zijn, hij, hij is op een gegeven moment neergeschoten en die kogel die is door zijn wang heen gegaan. Zo is het toch? Net zoals Mike Tyson klinkt hij dus. Ah, nee. nou, je, bij, hij, hij heeft door middel van therapie, spraaktraining... over het ergste deel is hij heen gekomen. Dus dit was even een warm... Dit, dit, dit is gewoon een vraag. Je moet het maar weten. Dus nu voor het echte. Want we gaan dus nu voor het eerste punt. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Nee, maar ga maar gewoon. Ik ga begin maar. Ja? Ja. Okay. Hoeveel tanden... Oh, nee. Heeft een volwassen mens normaal gesproken? Okay. <lacht> Aan de dameskant zijn we eerst. 32. 32, is dat goed? Willen de heren daar nog wat tegen inbrengen? Nee, dus ik, ik, ik, ik, ik, ik denk 31, want ik heb net een kies getroffen. <lacht> een normaal mens. De dames <lacht> hebben het goed. Het eerste punt gaat naar de dames vanavond van. Je moet het maar weten. Heel knap gedaan, heel knap gedaan. <lacht> Dit uh, was ook wel een categorie waar alles een beetje door elkaar kwam. Ik uh, wil straks gaan <lacht> kijken naar uh, de categorie muziek. Ik ben benieuwd hoe goed uh, de dames uh, zich daar uh, ja, in, uh, in kunnen uh, beschermen. Dus dames, jullie staan 1-0 voor. Het mag wat enthousiaster. Ja, Het <laughs> enthousiasme stralte van mij. Ik hoorde <laughs> <ook> niks zo. Hoor. <laughs> Je mag best lachen ook in de microfoon hoor. Ja. Wat? <laughs> <laughs> jongens, jongens, hoorden jullie dat? Hé, hey, maar ho hoorden jullie dat? Wakko, wakko. De man schuift nu aan tafel. Schrijf, je weet, ik ben capabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, zoeter dan de waffel. Ja. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik blijf in de house vanavond. Yes! Yeah. Oh, Inderdaad, de vader van de rappers. Eminem heeft het nog van hem geleerd. Rapper Shores is op dit moment bij hem in de leer. <laughs> MC Falafel. De grondlegger van alle moderne rap. Inderdaad. We gaan doornemen de nummer 20 tot en met 10 van de Euro Breakdown. Op nummer 20 hebben wij deze week staan Z. Maren, Morris en Gray. De middel stond vorige week op plek 30 en op plek 19 staat Rita Ora met Anywhere. Stond vorige week nog op plek 16. Camille Cabello, Never Be The Same, hoorde je natuurlijk net. Stond vorige week op plek 12, staat nu op plek 18. En Martin Garrix, David Guetta featuring Jamie Scott en Romy Dia. So Far Away staat op plek 17 deze week. Op plek 16 hebben we Liam Payne en Rita Ora. For You stond vorige week nog op plek 20. En op plek 15 hebben we Selena Gomez, Marshmallow eh, met het nummer Wolves. Stond vorige week nog op plek 11. Post Malone, eindelijk gaat hij dan die top 10 uit. Hij staat nu op plek 14 deze week. Met 21 Savage Rockstar. G en Rockstar, GEZ en C. Him en I staan op plek 13 deze week. En op plek 12. Julia Michaels, Clean Band, Net I Miss You. Louis Fonsi, Demi Lovato en La Culpa staat deze week op 11. En Rudy Mantel, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan These Days staan op plek 10 Dus we gaan <laughs> Straks gaan we weer door met Je moet het maar weten Dan gaan we de ronde voor het echtje spelen Jullie krijgen Nou ja, we hebben nu één echte vraag gehad Dus jullie krijgen twee vragen Om alles te fixen Ik ben benieuwd wie er met de prijzenpot en pot En het verliezerspak naar huis toe gaat I know you moved on to someone new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 Let me when I'm drunk, remind me of what I've done, and I know it ain't pretty, it ain't when you're trying to move.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 Soms is het beter om maar wat te zeggen. Dat was natuurlijk Justin Timberlake. Say something. En wij hebben net berichten gekregen van 100 kilo Helga. Wat een speciale afdeling. Uh, en die vroeg zich af of wij wat mankeerden, want er wordt niet opgenomen. Maar ja, we hadden een beetje een probleem inderdaad met de telefoons, Helga. Het spijt me heel erg. We hadden je heel graag willen spreken namelijk. Uh, ja, ik begrijp hieruit dat jij ook heel graag mee uh, had willen doen. Want er stond ook geen uiterste leeftijd bij het evenement. Uh, jij wil wel graag uit eten met, uh, met, met Quinten. En uh, ja, ik, uh, ik lees hier hele lieve berichten. En uh, uh, jij, <lacht> jij bent wel, jij bent wel, jij kunt Quinten wel goed zitten, Helga. Als je dit hoort, moet je nu ja knikken. <lacht> Maar Helga, dankjewel voor jouw reactie En dat jij toch nog even op deze manier Nog wat van jou hebt laten horen Helemaal top Jongens, we gaan verder met je moet het maar weten Want de dames staan nu in punt voor Dus ik ja. ben benieuwd Heren Of jullie je gaan uh, herpakken Gaat dat gebeuren? Dat is wel de bedoeling. Want we hebben een uh, nogal, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een, uh, een andere categorie dan we normaal gesproken doen. We zitten eigenlijk altijd wel een beetje in de lijn van de muziek. Ja. En we hebben nu de categorie natuur hebben we gekozen. Dat is natuur. Natuur? Natuur. Je wilt gewoon dat we verliezen. Ja, uh, dat is echt, nee. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Er zit een toekomstbioloog hier tegenover ons en dan ga jij <lacht> dat soort echt. dingen doen. Alleen maar Janke, dat kind. Echt verschrikkelijk. Oh. wij steken onze handen vast omhoog voor de volgende vraag. Oh, oké, okay. nee, best. Dan heb ik deze vraag voor jullie. Ik hoop dat jullie voorbereid zijn. Oh shit. Waar komt de kleur van de Rode Zee vandaan? <laughs> <laughs> zal, zal, zal, ik, zal, zal ik even. Modelen, ja, dus doe, doe, is de Rode Zee echt rood? Rustig aan! Zijn er vrouwen in? Ja, rustig aan. Dus nee. Ik, ik, ik, ik, nee. Oh, stel dat je vies peuk echt maar. echt naar. Jullie gaan, jullie gaan gewoon min 1 straks. Nee, nee, nee, nee. Wij zijn heel lief. Sorry, sorry Mike. Oké, okay, gedraagd. Jongens, even... Am. Dus nogmaals, de vraag. Ik ga hier een multiple choice versie van maken. Waar komt de kleur van de rode zee vandaan? Is dat A van de jamin? Is dat B van de schoenen? Is dat C van de bloemen, is dat D van de auto's. Maar oh, wij hadden de vraag. Hadden nou ja, nee, de, de vraag stel ik heel even aan de heren. Dus, oh. uh, eh, A, de jamin. B, de schoenen. C, de bloemen. D, de auto's. Dus waar komt, wat was de vraag, waar <laughs> komt de naam? Waar komt de kleur van de rode zee? Dat Jij leest. stak je hand op. Nee. Nee. We zijn een team, je moet wel assisteren. Overleg jongens, even overleg. Ik kom nee, dus A, A en C, want misschien, misschien ja. zeg maar, misschien is het niet alleen een snoepwinkel. <laughs> ja, min, ja, weet ik veel. Straks is het een of ander stofje dat, dat water rood maakt. Maar, maar, dat zou kunnen inderdaad, want of je hebt ook, ook, ook zeefhonden. De schoenen, de schoenen, rode, rode <laughs> lakken, haken. <laughs> Jullie, uh, Wat vullen jullie in? Uh, wat, wat, wat, wat, wat was, de, was C? Wat, wat was D? Oh, D. Wat was D? Ja, wat was D. D was door de auto's? Door de auto's. Oh, en C? <laughs> Bloemen. Oh, dat, ik, dat we maar gewoon voor C gaan. Want ik weet het ja, niet. We, het we gaan wel gewoon voor C. <laughs> we gaan voor B. Nee. Oké, okay, B. B. B is nee. <laughs> We gaan voor C. B is ingevuld. Ik heb de microfoons weggehaald. <lacht> dus wacht even. Uh, de microfoons zijn weg. B is ingevuld door de heren. Dames, wat vullen jullie in? Is het A, de Jamin. Is het B, de schoenen. C, de bloemen. D. C, de bloemen. C, de bloemen. Oké. Okay. Ik maak het wel de De dames gaan aan kop met 2-0, want dat is inderdaad C de Bloemen. De kleur van de Rode Zee komt van de bloemen van de algen die erin zitten. Dus ja, daardoor komt de Rode Zee aan zijn naam. Heel goed gedaan, dames. Echt hartstikke trots op jullie. Mag ik? Oh ja. Okay. Ik doe de jongens even, even iets zachter iets, iets, iets zetten, want die jongens die, die kunnen ze niet focussen. Hey, uh, we gaan door naar de volgende vraag. Jongens, jullie hebben nog uh, ja. twee kansen om je uh, te herstellen. Ja. Want er komt een bonusvraag, want anders gaan jullie helemaal oh. met, met een nul eraf. Ja, nee, dat gebeurt niet. Ja, gaat er ik zeg schoenen. <laughs> dit is er even eentje om te kijken hoe scherp we allemaal zijn. Oeh. Welk ongewerveld zeedier... ...schijnt als het bedreigd wordt een zwarte stof af? Nou, Dit keer zijn de mannen wel eerder. Ja, zeg maar. Een eentje. <laughs> Ook dat. Ja. Een eentje. Nee, dat fijne. klopt. Dit is toch een ander. <laughs> het klopt. <laughs> Het klopt. Ja, dat... dat oh, hé. Hey, hey, uh, de de, de vragen zeggen... Ik zie de vrouwen boos kijken nu, hè. Dus uh, ik word geslagen straks. Um, oh, oh, oh. 2-1. Jullie zijn van de nul af. Maar jullie zijn wel echt belachelijk hard ingemaakt tot, tot nu toe. Nee, maar echt, we, we gewoon, maken het goed wat je zegt. Toch? Maar, oké. Okay. Het is goed. Uh, jullie hebben het goed. Dus één punt hebben jullie sowieso. 2-1. Uh, bonusvraag, dames. willen jullie de heer nog een kans gunnen om het gelijk te maken? Of zeggen... Nee? Nou, ja? ja? Dan, dan doen we gelijk drie, twee punten op een bonusvraag. Nee, echt niet. doen we niet. <lacht> Ja, of je, of je wilde met, met, met uh, wat is het, uh, 4-1 afgaan ofzo? Ja, voor Als het fout is, krijg je bij de punten. Ja. <laughs> ja, oh, ja dat je. Is nee, wat zeg je nou? <laughs> op. Ja, of het wordt 3-2, op we gaan kijken. Oké, okay, jongens, focus, focus, focus. We gaan de laatste vraag gaan wij in. <laughs> dus goed luisteren, jongens, goed luisteren. Als bij een storm windsnelheden worden gemeten van circa 40 meter per seconde of meer, over welk soort storm spreken we dan? Meer dan 120 km. Ja, dan is het een... Yeah. Jij denkt het te weten? Ik denk het te weten. Ik denk dat het gaat om een orkaan. Oké. Okay. Jij vult in een orkaan? orkaankracht, ja. En de dames, hebben jullie een idee? Nee? Nou, oké. Okay. Ja, je kan wel iets zeggen. Nee, nee, nee. nee, maar oh, oh, de dames uh, moeten zeggen, uh, als ze het niet weten, weten ze het niet. Simpel. Een ja, jullie, jullie, ik moet de heren wel gelijk geven, ze hebben het goed. Oh jee. Yeah. Het is een orkaan. was Het echt serieus, het, het, het, het geweldige duo. Natuurkunde. Ja jongen. Dankjewel. Dank ik heb een hekel aan natuurkunde, maar dat <lacht> wist ik. Oh, verschrikkelijk. Dus nu staat er 3-2. Dus we hebben gewoon... Nee, nee, nee. Ja, Helemaal uh, ja, niet. <laughs> jullie staan gelijk, dus ja, dit eindigt wel met een gelijk spelletje, nee, dames. Moet komen, er moet een winnaar uitkomen. Ja, er moet een winnaar uitkomen. Vinden de dames ook. dat ook? Ja. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, luister, we gaan het volgende gaan we doen: we gaan nog één plaatje draaien. Ja. En dan uh, krijgen jullie de kans uh, om uh, dit om te zetten naar een uh, eventuele winst. Voor ja. beide partijen. Dus ik, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Dus, uh, Eens even kijken. Even kijken, even kijken, even kijken. Oh, wat staat er al mooie dingen tussen. Mm, maar niet wat ik wil. Jammer. Oh. Uh, ja, gewoon van alles. Gewoon van alles. Gewoon van alles. We gaan straks natuurlijk ook uh, om tien voor gaan we de nummer één gaan we erdoor pakken. En eens even kijken. Jullie, uh, zijn jullie een beetje in een romantische stemming? Want het begon natuurlijk als een, een beetje een liefdesavond. Uh, uh. Ik ben zeer sportief aangelegd dus. Willen jullie schuiven Patrick en, uh, en, en, en Quintan? Want jullie hebben je net toch wel goed herpakt. Uh. <laughs> Nou, zullen we het gewoon doen? Dan doe je jongen, fuck Oké, okay, ik wil jullie zien schuiven. Klaar, wordt geregeld. Perfect do it. Het is Sharon en Beyoncé. I found love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in That someday We'll share our home I found love To carry more Than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect Ja, Ed Sheeran, Beyoncé, perfect, Do It, Romantiek, romantiek, romantiek, allemaal hier. Het is weer tijd natuurlijk om de nummer 1 te gaan onthullen van deze week. Waar gaan we naartoe? We hadden natuurlijk vorige week hadden we onze eigenste Kendrick Lamar. Die stond op nummer 1 en gaat hij deze week dat ook staan. Dat gaan jullie nu van mij horen... We gaan eens even kijken, want wie staat er op nummer 10? Op nummer 10 hebben we Rudy Mantle featuring Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days. Stond vorige week op plek 19 en op plek 9 deze week. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something. Op plek 8 Eminem featuring Ed Sheeran met River. En op plek 7 The Chainsmokers met Sick Boy, Ed Sheeran en Beyoncé met dat prachtige duet. Perfect Duet staat op plek 6. Bruno Mars, Cardi B, Fainaz staat deze week op plek 5. Stond hij vorige week ook en op plek op plek 4 hebben we Duolipa met I don't give a fuck en op plek 3 hebben we er eentje die echt als een rak Ket naar voren is geschoven dat dat de nummer 1 niet is geworden, snap ik echt niet. The Weeknd featuring Kendrick Lamar, Pray For Me, is van plek 26 naar plek 3 doorgeschoten. Drake staat op 2 met God's Plan, waar hij vorige week ook stond. Ja, dat betekent voor de mensen die hebben opgelet dat er nog steeds een onbetwiste nummer 1 is voor de derde week. Op rij staat hij daar al. En dan hebben we het over natuurlijk Kendrick Lamar, All The Stars met Sa. We komen zo weer binnen terug voor het laatste rondje van Je Moet Het Maar Weten. Henrik Lamars, uh, all the stars Ja, onbetwiste nummer 1 natuurlijk weer In de breakdown We gaan uh, verder met ja, het rondje Je moet het maar weten En dit is een vraag Die heb ik uh, ja, een soort moment van, uh, vanzelf bedacht Oh Weet <laughs> nog steeds niet wat de vraag is maar... Hij weet ook niet wat het antwoord is Geen idee <laughs> ja, ja, probeer op mijn iPad te kijken Ja, probeer op mijn iPad te kijken Maar dat kan helemaal niet maar nou, hup, stoute boef, stout boef. <laughs> Dit is een Euro Breakdown vraag Oh nee Ja, dit is echt een Euro Breakdown vraag Want ik ben, uh, uh, even kijken, 26 augustus heb ik het uh, programma, mocht ik ermee gaan beginnen En uh, dit is een vraag, die kunnen hun ook niet weten Dus maak je maar geen zorgen Dit is gewoon echt, dit, dit is een gok Welk nummer stond er op nummer 1 in de Euro Breakdown op 26 augustus toen ik begon? En ik ga er multiple choice van maken, dus ik maak het makkelijker okay. Is dat A, Maroon 5, B, Cardi B. We, we krijgen niet het nummer. Nee, maar dat hoeft niet. Het hoeft alleen de artiest te zijn. C, Dua Lipa. D, schoenen. <laughs> C. Oh, zo. Ik heb een hele snelle hier. Is het een gok of is het gewoon uh, ja, pure gok dit? Deze is heel ja, snel. Als, ik, de, ik denk dat dat het mist. is. Wat was A en B? Ja, ik, ik weet ik, wel wat ik, ik bedoel. Nee, dit is. Uh, wel, ik ga voor A dan. Want, uh, jij gaat voor A. En, wat ga eh, ik voor C? Wat, was, van, wat, wat van was, Maroon 5 zou jij dan... B. Jezus. Ja, ik weet, ik, zeg maar... Help Me Out was een nummer wat, wat onder nee. andere. Dat was later, Maroon 5 volgens mij. Nee, Maroon 5, Nee? Nee, ik weet welk nummer het is. Jij weet welk nummer het is? Ja. Oké. Nee, dat denk ik. Nou ja. Oké, okay, maar dan heb ik dus hier nu C, Dua Lipa. En jij vult? A. A vul jij in. En welke, en jij, vult, jij, jij vult Maroon 5, vul Wat in. was B ook alweer? Uh, dat was uh, Cardi B. Nee, zeker niet. <laughs> de schoenen. De ja. schoenen. Dat hadden ook schoenen kunnen zijn. En ja, Die stonden bovenop. Ik uh, ga de vraag invullen voor jullie. En uh, ja, uh, welke zou het zijn? Nummer C ja. inderdaad, ja. C, Dua Lipa. New Rules. New Rules, inderdaad. Waarom ben je dat dus zo traag, man? Even, even een... Uh, ja, ik ga dit is puur nieuwsgierigheid, want jij wist dit echt... Ik had de vraag nog niet eens. Ik had hem eigenlijk echt net, net af. één seconde. <laughs> Hoe wist jij dit? Nou ja, omdat ze heel vaak wel echt in de top drie staat en zo. Oké. Okay, ja. Ah. En je had ook gewoon kunnen zeggen van ik luister elke, elke, elke zaterdag naar de ja. <laughs> ja, ja, een Breakdown. Ja, all right. Ze wist niet eens waar CFM zat. Nee. <laughs> <Ja, ja. laughs> Heb je er ooit van gehoord voor vanavond? Oh, okay. Jawel. Maar nooit naar geluisterd. Quinten, eh, Quinten, <laughs> die mag, uh, Quinten die mag hier niet meer naar binnen. Patrick ook niet. Ik vind het veel gezelliger met die dames. Nou, zoek het al lekker uit, dan gaan we nu weg. Inderdaad. <laughs> wij wij maken ons eigen programma. Nou, Quinten en Patrick hoor je de hele uitzending niet meer. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Het is tijd om alweer uh, weer af te gaan sluiten zo. Want ja, de Your Breakdown, het zit er alweer op. Dit was een hele speciale editie. En uh, jongens, wat vonden jullie ervan? Want dit was een beetje de dating slash je moet het maar weten uh, editie. Uh, iets meer dat dan de normale Your Breakdown. Maar hoe spannend vonden jullie dit? Vonden, vonden jullie het spannend als ik? Ja, ja. ja? ja slijfballen. Goed georganiseerd. georganiseerd. Oké, okay, nou dat is leuk om te horen. Dat hebben we nog nooit voor. Leuk hè, die jongens die zo agressief campagne hebben gemaakt voor Clinton. Ja. Ja. Ja. Met 100% resultaat gewoon. Nou, uiteindelijk ja. was het de vriendin van Patrick die alles jongens? heeft geregeld. Alleen, één vraag. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding thing. Nou, je hebt niet veel